12 uur. Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag. NMA onderzoekt prijsafspraken telecombedrijven. Lage inkomens en zware beroepen worden ontzien in pensioenplan. En de burgemeester van Hogeveen waarschuwt horeca voor komst motorclub. Vooral in het noorden, buien met soms hagel en natte sneeuw. Op andere plaatsen kan ook een bui vallen. Uh, ongeveer 7 graden wordt het. Vanavond meer bewolking en regen mogelijk in het oosten wat natte sneeuw. Morgen begint met eerst nog wat neerslag, later droger en opklaringen. Wel gaat het dan hard waaien. Op de wadden bereikt de wind mogelijk de stormkracht, windkracht 9. De Nederlandse mededingingsautoriteit verdenkt KPN, Vodafone en T-Mobile... van het maken van illegale prijsafspraken voor mobiel bellen en internet. Vanochtend heeft de NMA invallen gedaan bij de drie telecombedrijven... naar tips van twee klokkenluiders. Ed Achterberg van onderzoeksbureau Telecom Paper. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u heeft het nieuws gehoord. Verbaast het ja. u dat, uh, dat de NMA uh, die bedrijven van prijsafspraken verdenkt? Nou, de NMA heeft denk ik uh, vermoedens uh, gevonden uh, die uh, haar heeft besluit om dit bezoek, uh, deze bezoeken af te leggen. Ja. Uh, waarbij de NMA ook keurig aangeeft dat uh, uh, niet zeker sprake is, maar dat ze het gaat onderzoeken of er sprake is van. En het enige wat, uh, wat wij zouden kunnen zeggen is dat als je kijkt naar de prijsontwikkeling van de diverse mobiele pakketten over de afgelopen maanden... bij alle operators wel een gelijkmatige trend hebben naar boven... Um, maar of dat het, het gevolg is van prijsafspraken, dan wel het uh, in relatie brengen van de kosten en de inkomsten. Um, ja, dat is denk ik aan de NMA. Kan het ook aan, aan andere zaken liggen? Bijvoorbeeld dat er steeds vaker via internet gecommuniceerd wordt. Uh, WhatsApp en uh, ook bellen via internet. Heeft dat er misschien iets mee te maken? Kijk, daar gaat het alweer heen. Uh, heeft dat er misschien iets mee te maken? Nou, de, de, de operators hebben natuurlijk aangekaart van uh, WhatsApp en dat soort dingen. Die hebben uh, ik denk dat als je kijkt naar de prijswijziging die doorvoeren, dat het voornamelijk te maken heeft met het feit dat zij gewoon minder inkomsten zagen en de kosten natuurlijk gelijk bleven. Um, dus dat gewoon een van, ja, je moet geld verdienen um, uh, om een bedrijf overeind te houden. Uh -huh. uh, ik denk niet zozeer dat het te maken heeft met een kostenverhoging van mobiel data sec. Ik denk nee. niet dat het een uh, in omzetbedreigende uh, impact is van dat soort uh, WhatsApp applicaties. Als u de afgelopen maanden bekijkt, zegt u dan, uh, al, al die bedrijven uh, een lichte stijging in dezelfde mate. Wat betekent dat voor de tarieven hier in Nederland? Betalen wij meer dan, uh, dan in uh, andere Europese landen? Nee, dat kun je niet zo 1, 2, 3 zeggen. Uh, elk land heeft zijn eigen uh, bijzonderheden met betrekking tot hoe mobiele telefonie wordt aangeboden. Aangebo in Nederland uh, hè, krijgen we meestal een gratis uh, toestel bij. Dat toestel betaal je natuurlijk wel weer terug via de tarieven. Maar we hebben een uh, vergelijking gemaakt een aantal maanden geleden. En daar kwam niet uit dat Nederland het duurste was. Kun je dat ook... überhaupt vergelijken met andere landen? Ik, ik, ik bedoel, alleen al in Nederland vergelijken vind ik uh, een, een enorme crime. Dus kun je het met, met andere landen vergelijken? Nee, je kunt het zeker niet vergelijken. Het is echt uh, appels en peren. En wil je een goede vergelijking maken, dan moet je uh, hele fruitmanten uh, met elkaar gaan vergelijken. Ja. Uh, maar we zijn in Nederland niet de goedkoopste uh, qua tarieven als je dat probeert uit te zoeken. Uh, maar elk land heeft zo zijn bijzonderheden um, de, die het vergelijk gewoon lastig maakt. En wij hebben redenaat in Nederland keurig in de middenmoot, misschien iets boven de middenmoot zit, uh, maar zeker niet te duur is. Okay. Nieuwsuur besteedt er vanavond uitgebreid aandacht aan. Ed Achterberg van onderzoeksbureau Telecom Paper, ik dank u voor dit moment. Uh, de drie telecombedrijven waar het om gaat... die bevestigen dat er invallen zijn geweest van de NMA... maar ze willen verder nog niet reageren. Dan naar Kabul, daar een flinke aanslag vanochtend bij de jaarlijkse uh, feest, het vieren van het uh, Sjiïdische Ashura-festival ging er een, uh, een bom af. En tegelijk werd in de noordelijke stad Mazar-e-Sharif een kleinere aanslag gepleegd. Tientallen doden zijn er te betreuren. Lucas Waagmeester, onze correspondent, is nog in Kabul. Lucas, wat heb jij meegekregen uh, van, van die aanslag? Ja, nou, dat is hier in het centrum gebeurd, bij een kleine Sjiïdische moskee, dat was een festival aan de gang met veel toeschouwers inderdaad. En daar is een bom uh, tussen de menigte gewoon afgegaan. Ik ben net langsgegaan thuis bij de Nederlandse fotograaf uh, Joël van Hout... die hier vlakbij woont. Hij stond het festival te fotograferen toen 20 meter naast hem de bom afging. Ja, als je zijn foto's ziet, er zijn tientallen doden. Ook veel kinderen liggen ertussen. Het is echt weer een grove, uh, extreem gewelddadige actie. Van Hout die schatte dat hij zeker... In de rush ook, hè? want ja, je staat er zelf ook maar tussen. Uh, zeker 20, 30 lijken heeft gezien. In, ja, op deze schaal een aanslag, dat is ook voor Kabul wel heel ongewoon. En wie daarachter zouden kunnen zitten, enig idee? Ja, in Afghanistan denk je meteen aan extremistische groepen, Taliban, uh, hm. groepen uit Pakistan. Maar dat is echt dit is echt iets anders. Hè? Dit is een aanslag gericht op Sjiïten. Uh, je kent de beelden misschien wel uit Irak: uh, mannen die zichzelf kastijden met kettingen op, op de rug slaan. Uh, daar in, in, in Kerbala, waar de grote Ashura altijd wordt gehouden, daar, daar gaat het bijna in de jaar mis. Uh, ook hier in Kabul, een flinke shiitische gemeenschap. Uh, en dan is er dus weer één dwaas, denk je dan, die zichzelf tussen die menigte mensen zich opblaast. En nog een ander uh, in Mazar, in Mazar-Sherit in het noorden, uh, die hetzelfde doet. Uh, dus het lijkt gecoördineerd. Dat klinkt vaak wat spannender dan het is, uh, in ieder geval... ...zijn, zijn Shiiten vandaag in Afghanistan uh, het En, en In Mazar-e-Sharif was het een kleinere aanslag. Daar was de, volgens de laatste berichten sprake van vier doden. Wat weet jij daarvan? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Uh, hier uh, ook hier, uh, daar, daar wordt gesproken over vier doden. Hier in, hier in Kabul zegt de politie nog dat, dat de dodental 14, 15 ligt. Maar zoals ik net al zei die, die foto's van uh, Johan van Hout... Die ...wijzen echt op dat daar meer, uh, meerdere doden uh, zijn gevallen. Dit, het, het aparte is, je ziet dit niet vaak in Afghanistan. De afgelopen jaren is het geweld hier vooral gericht geweest op, op, de, op de overheid, op buitenlandse troepenmachten en op de Afghaanse regering. Uh, niet uh, tussen Afghaanse etnische groepen onderling. Ja. Uh, dit land heeft wel een geschiedenis van burgeroorlog in de jaren negentig nog. Uh, de angst hangt hier ook wel, wel al wat langer in de lucht, dat de verschillende groepen elkaar weer in de haren kunnen gaan vliegen. Uh, we hebben dat gezien in Irak, uh, waar ook dat sectarische geweld verschrikkelijk veel doden eiste. Uh, ja, er zijn veel... Afghanen die dat zien, dit, deze aanslag zien als, een, als een, een, een volgende fase in deze oorlog. Hè. Zodra de buitenlandse troepen weg zijn en die deksel weer van de drukpan is genomen... zal ik maar zeggen, dat de spanning die hier onderling zit eh, er toch weer uit gaat komen. Lucas Waagmeester in Kabul, dankjewel. Burgemeester Lohuis van Hogeveen heeft de horeca in zijn gemeente gewaarschuwd... voor intimidatie door de motorclub Satudara. De burgemeester deed dat in verband met de komst van een nieuwe afdeling... van de motorclub in Hogeveen. Satudara is omstreden. Onder meer werden vorige weken in een clubhuis in Tilburg... drugs en wapens in beslag genomen. Politie en burgemeester in Hogeveen waarschuwen het voor zogenoemde protectie... die Satudara zou kunnen aanbieden. En ze adviseren horecabedrijven bij intimidatie of geweld... meteen aangifte te doen.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 De meeste punten zijn intussen verbeterd, maar omdat de medewerkers nog altijd niet de opgelegde aanvullende pedagogische cursus hebben gedaan, is de boete effectief geworden. Pensioennieuws. Minister Kamp van Sociale Zaken komt met een extraatje voor mensen met een zwaar beroep en lage inkomens. Als ze eerder stoppen met werken, dan moeten ze inleveren, maar nooit meer dan 3%. En daarmee komt hij tegemoet aan een eis van de Partij van de Arbeid, zegt fractievoorzitter Job Cohen. We hebben al bij het AOW-debat gezegd dat, wat ons betreft, mensen die lang gewerkt hebben en een klein inkomen hebben, dat die de mogelijkheid zouden moeten hebben op een behoorlijke manier om op hun 65ste uit te stappen. Daarvan heeft de minister toen gezegd, van nou ik, ik zal daar voorstellen voor doen. En die voorstellen die liggen er nu. En dat zijn voorstellen waarvoor wij zeggen, nou dat was precies onze bedoeling. Want dat betekent nu hè, dat mensen met een, een, een klein inkomen, dat die inderdaad op hun 65ste eruit kunnen stappen. En dat is goed. Was het onbehoorlijk? U zegt op een behoorlijke manier. Wat Kamp eerder voorstelde, was dat asociaal? Nee, dit was wat wij ook in het debat hebben gezegd. Het zou een, een, een, een teruggang moeten zijn van niet meer dan zo'n beetje 3% voor mensen met een heel klein inkomen die langdurig gewerkt hebben. En dat is wat er nu geregeld is. Kamp die moet dus bijplussen, dus dat heeft u afgedwongen? Dat klopt.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 Maar denkt u niet van misschien over een paar weken krijg ik nog wel meer voor elkaar? Nou, dit is waarvan wij hebben gezegd van zo, zo kunnen wij ermee akkoord gaan. Betekent overigens niet dat alle voorstellen die er liggen op het gebied van de pensioenen. Dat die nou allemaal klaar zijn. Maar dat komt nog en daar zullen wij ook heel precies naar kijken. Met name als het gaat over wat, is het, eh, wat ouderen nu kunnen krijgen en wat kunnen jongeren daarin krijgen. Maar de FNV bestaat niet binnen. Er komt een nieuwe vakbeweging, dat pensioenakkoord, dat u nu steunt. Is dat er nog binnenkort Kijk, dit, dit gaat over de AOW. Er liggen nu AOW-voorstellen waar wij mee kunnen instemmen... die wij goed vinden uh, over de hele linie... en met name ook voor diegenen die lang gewerkt hebben en een laag inkomen hebben. PvdA-fractieleider Job Cohen en Peter Blok sprak met hem. In Heerlijk krijgen 40 winkeliers van winkelcentrum het loon... vandaag een laatste kans om nog voorraad uit de winkels te halen. Morgen begint een aannemer met de sloop van 10 winkels die op instorten staan...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 Nu staat nog in de mediawet dat het standaardpakket moet bestaan... uit 15 digitale zenders. Maar Van Bijsterveld gaat de wet dus aanpassen en het aantal verdubbelen. Op dit moment is bijna driekwart van alle abonnementen digitaal. En experts verwachten dat dat percentage de komende jaren nog zal stijgen. Nederlands mannenhockeyteam heeft zijn derde groepswedstrijd... bij de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld tegen het gastland. Oranje gaf in de slotfase een voorsprong van 3-0 weg... Door dit gelijkspel gaat Nieuw-Zeeland met Nederland naar de finale poel. Australië en Spanje plaatsen zich ook voor die finale poel. Bondscoach Paul van As weet waarom zijn ploegen duel in de slotfase uit handen gaf. Je speelt tegen energie, hè? je speelt tegen een home crowd die heel graag iets anders wil dan.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 Ondanks het teleurstellende resultaat tegen Nieuw-Zeeland... ziet Van As de wedstrijd in de finalepoel met vertrouwen tegemoet. We gaan nog steeds alles winnen daar, dus uh, dat maakt er eigenlijk niks uit.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 Meer hockeynieuws. Steun de Nooijer is door de Internationale Hockeyfederatie genomineerd... voor beste speler van 2011. De Duitsers Müller en Fürsten en de Australiërs Dwyer en Ockenden... zijn ook genomineerd. En bij de vrouwen maakt Maartje Paume kans op de prijs voor beste speelster. Zij heeft concurrentie van de Argentijnse Aymar... de Zuid-Afrikaanse Kutzee, de Chinese Hongxia en de Duitse Keller. Real Madrid speelt morgenavond niet met de sterkste formatie tegen Ajax. Volgens Spaanse media blijven Casillas, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos en Diara... Achter in Spanje, Marcelo, Pepe, Özil en Di Maria zijn wel in Amsterdam... maar spelen waarschijnlijk ook niet. Real Madrid is al zeker van een plaats in de achtste finales van de Champions League. En Ajax, dat heeft nog één punt nodig. Het is er tussen 13 over 12. De hoofdpunten uit deze uitzending. De NMA heeft invallen gedaan bij KPN, Vodafone en T-Mobile. De telecombedrijven zouden onderling verboden prijsafspraken hebben gemaakt... over mobiel bellen en internet. Mensen met zware beroepen en lage inkomens worden in de nieuwe pensioenwet ontzien. Minister Kamp hoopt daarmee steun te krijgen van de Partij van de Arbeid. De burgemeester van Hogeveen heeft de horeca in zijn gemeente gewaarschuwd... voor intimidatie door motoclub Satudara. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Frank Dumas bij de NCAV met lunch. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Groothuis, vrienden...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 En CRV. Lunch. Frank Dürmos. Goedemiddag, welkom bij Lunch. Twee klokkenluiders hebben alarm geslagen over prijsafspraken tussen telecombedrijven. De NMA, dat hoorde u net, is letterlijk in de zaak gedoken. De verklaringen die zijn in het bezit van het tv-programma Nieuwsuur. En de man of the match van Nieuwsuur ligt zometeen een en ander toe. In het mediaforum praten we over het eerste deel van de documentaire... het proces Wilders dat gisteravond te zien was. Alle hoofdrolspelers rond het proces kwamen aan het woord... behalve minister Verhagen en de PVV-leider zelf. Die in de rechtbank nog zei dat hij moet spreken. Meneer de voorzitter, ik sprak, ik spreek en ik zal blijven spreken. Velen hebben gezien en hebben gezwegen. Maar niet Pim Fortuyn, niet Theo van Gogh en niet ik. Ik moet spreken. De Nationale Nieuwsquiz heeft straks Nabil Yassin uit Venendaal te gast. Natuurlijk u meedoen aan de quiz, mail dan uw naam en uw nummer naar nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1 Lunch. Met het nieuws van dinsdag 6 december. Het heerlijk avondje was gisteren gekomen, maar het begon slecht voor duizenden kinderen die zaten te wachten op de komst van Sinterklaas in Sesamstraat. Hij kwam niet, of sterker nog, het hele programma ging niet door... omdat Wouter Bos nog niet klaar was bij de commissie De Wit. De NOS besloot daarom Sesamstraat te schrappen. En dat leverde veel heftige reacties op. Op Twitter stond bijvoorbeeld dit... Belachelijk dat de NOS zomaar Sesamstraat met Sinterklaas schrapt. Zit je daar vol verwachting met je kleuter voor de televisie? Dat is een tweet die afkomstig was van Samir Basari uit um, Hoorn. We hebben Samir Basara uh, uit Hoorn even gebeld. En toen zei hij dit: Ik ben daar hè, erg boos over. Kijk, het is geen wereldvolk nieuws. Uh, het is alleen heel erg vervelend. Dat ik en met mij waarschijnlijk een paar honderdduizend ouders met hun kinderen op zo'n moment voor de televisie zitten te wachten. Het is veel mensen die traditionele start in hun pakjesavond. Mijn generatie, ik ben zelf 30, uh, is daar zelf al mee opgegroeid. En uh, uh, die met kleine kinderen uh, zetten die traditie voort. Dan is het gewoon buitengewoon storend en vervelend wanneer daar op geen enkele uh, manier uh, uitleg bij wordt gegeven, wanneer dat wordt doorbroken. Uh, dat heeft ook gewoon iets te maken met pedagogiek. En uh, ik vind het een uh, redactionele mis. KPN, Vodafone, T-Mobile. Dat zijn de telecombedrijven waar de NMA dus invallen bij heeft gedaan. Bedrijven die verdacht worden van het maken van illegale prijsafspraken. De NMA kwam in actie nadat het programma Nieuwsuur in bezit was gekomen... van de verklaringen van anonieme klokkenluiders. Ik heb Bas Haan van Nieuwsuur aan de telefoon. Bas, goedemiddag. Goedemiddag, Frank. Is dat een mooie primeur of was de NMA sowieso van plan om die invallen te doen? Nou, ik geloof niet dat ze sowieso van plan waren die invallen te doen. Ze waren al een tijdje met het onderzoek bezig. Maar het zijn wel degelijk die verklaringen... die uiteindelijk tot uh, dat laatste zetje van die inval hebben gezorgd. Dus uh, ja, ik geloof dat het wel een leuke primeur is. Wat staat er in die verklaringen? Het zijn verklaringen van uh, twee uh, klokkenluiders... die zijn opgedoken in het uh, onderzoek van uh, PVV-kamerlid Jim van Bemmel. En er eentje is een voormalig directeur van een bedrijfsunit... Van een van die grote drie bedrijven. De ander is een huidige directeur van uh, een van de top 10 telecombedrijven op dit moment. Um, de een beschrijft vooral de methode waarop uh, de prijsafspraken uh, tot stand komen. De ander noemt ook concrete voorbeelden van beurzen waar hij meemaakte dat uh, bijvoorbeeld een Vodafone en een KPN-salesdirecteur met elkaar overlegde ja. over mogelijke toekomstige goede prijzen. En verdomd, en... een paar maanden later waren dat precies de prijzen. Ja, en uh, die laatste man die nog werkt... die kan binnenkort op zoek naar een nieuwe baan, neem ik aan. Uh, ze zijn allebei anoniem. Uh, uh, uh, ze, dus het is maar de vraag uh, of duidelijk is uh, wie dat zijn. Bas, je hebt die stukken gelezen. Onomstotelijk blijkt eruit dat er sprake is van uh, prijsafspraken. Geen twijfel over mogelijk? Deze twee heren. Uh, en uh, ik heb ze vaker gesproken. We uh, hebben uiteindelijk, want een anonieme bron is natuurlijk op zich lastig werken. Uh, maar we hebben een constructie gevonden waarbij zij zich aan mij gelegitimeerd hebben en aan de hand van hun contracten hebben laten zien dat ze daadwerkelijk de functies bekleed hebben of bekleden waarvan ze zeggen dat ze dat doen. Dat hebben ze bij de notaris gedaan en daar hebben zij die verklaringen overlegd. En ja, die verklaringen daar blijkt lip en klaar uit dat er inderdaad prijsafspraken gemaakt worden. Deze informatie, deze verklaringen, die waren in het bezit van Jim van Bemmel van de PVV zei je net? Nee, hij had contact met de, hij had contact met de klokkenluiders. Hij is al een half jaar bezig met onderzoek en hij is naar Nieuwsuwe Stad 4 Jongens, ik ben met een mooi onderzoek bezig. Via hem zijn wij dus in contact met die klokkenleiders gekomen. En om naar buiten te treden hebben die klokkenleiders bij mij, bij de notaris, die verklaringen afgelegd. Ik dacht dat de PVV een hekel had aan de staatsomroep in KSU DNOS. Ja, daar moet je Ik uitstekend mee samengewerkt. Dat kan niet anders zeggen. Ja, maar ook tot je eigen verbazing. Nee, hoor. Nee? Nee, nee, nee, ja, dat, dat, dat gaat hier niet om. Dit gaat niet om, om, om politiek, dit gaat om dit verhaal en om die invallen. En dat is gewoon een goed verhaal en dat is het uh, voor iedereen. Dat lijkt me ook, zonder enige twijfel zelfs. Maar je zou eerder verwachten dat, uh, dat als de BVV naar om gaat, dat ze dan naar een wakker Nederland lopen. Nou ja, dat, uh, dat, uh, ze zitten bij ons. Ja, ja. Hoe uitgebreid is het verhaal vanavond in Nieuwsuur? Uh, we gaan er gewoon dieper in op die verklaringen. Die verklaringen zullen uiteindelijk ook uh, gewoon integraal op de website geplaatst worden. Want we kunnen ook in Duits natuurlijk niet alles citeren. Uh, uh, een interview met Van Dermel en ook een uitgebreide reactie van de NMA zit uh, vanavond in Duits. Kijk eens aan. Terwijl het onderzoek nog maar net, uh, net in de openbaarheid is, komen gaan ze toch reageren. Ja. Nou goed, een, een verhaal van grote maatschappelijke relevantie. Dat lijkt me duidelijk. Bas Haan van, uh, van Ierfuur, dankjewel. Graag gedaan. De VPRO komt met een dramaserie over Johan Cruijff. Zijn leven wordt in vier delen verfilmd. De VPRO oogstte eerder al lof met de series over uh, Prins Bernhard en over Mabel. Volgende maand is Beatrix Oranje onder vuur te zien. Over de serie over Cruijff is nog niet veel bekend. Dus ook niet wie de rol speelt van Cruijff. Kandidaten genoeg. Hallo, ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij. Het EK staat voor de deur. Dus dan begint weer het gezeur. Dan komen al die Johan Kruijs weer voorbij. Dat wil ik nu graag zien, dan wil horen de vergeten uitspraken van Johan Kruijf. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Als de laatste man als eerste het veld betreedt... Ja. ...maar ze spelen uit... ...en hij is in zijn eigen stadion... ...hebben we dus eigenlijk heel weinig aan. Maar dan... Is weer de tijd van de lijstjes. Vanmorgen begint Radio 10 Gold met de top 4000. En Q Music roept iedereen op om zijn favoriete liedje in te sturen waarin gefloten wordt. Hier wat tips. fluit 50 fluitliedjes is zondagavond vanaf 8 uur te horen in het radioprogramma van Mattie en Wietse. En Dick Jol zal met zijn scheidsrechtersfluit de Fluit 50 officieel openen. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ministers die verschijnen voor een parlementaire enquêtecommissie, vaak wordt er met spanning naar uitgekeken, maar blijft de daadwerkelijke spanning uit. Maar één optreden staat velen nog bij. Ook minister van Verkeer en Waterstaat Hanja Maywege verscheen op 11 maart 1999 voor de commissie die de Belmen-ramp onderzocht. Het was het verhoor waarin de doorgaans koele Maywege haar tranen niet kon bedwingen. Meteen na het verhoor besprak Inge Diepman in het programma Middageditie... het optreden met journaliste Bernadette de Wit. Ze werd, ze werd wel emotioneel toen die Faro-ramp ter sprake kwam. Want er was wel een beetje erg veel binnen twee maanden. En ook nog dat ongeluk in Hoofddorp. En haar uh, emotie kwam vrij onverwacht, haar reactie. Ja, het ging als volgt. We hebben eigenlijk in die periode drie grote ongelukken gehad. Het ongeluk in Hoofddorp, het ongeluk in Faro en het ongeluk in de het is echt een Het is een verschrikkelijke tijd geweest, kan ik u wel zeggen. Ja, het is de eerste keer meen ik, dat dit op deze manier uh, gebeurt dat iemand zo emotioneel wordt en dan juist bij deze uh, ex-minister May Weggen uh, het viel mij bijzonder op dat het juist bij haar gebeurde ik wist ook niet zo goed wat ik met haar reactie aan moest U? je weet niet waarom ze huilt huilt ze nou uh, zoals mensen huilen als er een vliegtuig neerstort of huilt ze omdat ze denkt ja, er is wel veel fout gegaan onder mijn ministerschap in die luchtvaartwereld Dat weet uw je niet nou, ik, ik ben in ieder geval blij dat, uh, dat, dat, ik heb geen, dat kan ik niet beoordelen, ik ken haar niet persoonlijk. Ik ben in ieder geval blij dat het verhoorde daarna weer op, op zakelijke toon werd hervat. Want uh, huilende vrouwen mogen natuurlijk niet in parlementaire enquête belemmeren. Ja, nou, die verhoren uh, over de Belmaramp werd dus openlijk gespeculeerd. Over de verantwoordelijke ministers Borst en Jorisma. De vraag was of zij naar aanleiding van de enquête zouden moeten opstappen. Maar dat gebeurde niet. Ze kregen er in het eindrapport overigens wel flink van langs. Dit is Radio 1 Lunch. Frank Dumas. Als de Mosch. minister van Bijsterveld ligt, dan moeten kijkers van digitale televisie volgend jaar minstens 30 zenders in het digitale standaardpakket krijgen. Nu is dat nog 15. Om die verdubbeling voor elkaar te krijgen, wil ze de mediawet wijzigen. Ik heb Rob van S aan de telefoon, directeur van NL Kabel... de vereniging van kabelbedrijven. Meneer van Es, goedemiddag. Goedemiddag. Ik kan me voorstellen dat u niet blij bent met dit plan van de minister. Nou, dat, dat wil ik zo niet zeggen. Um, ze past een wet aan die eigenlijk stamt uit, uh, uit de tijd dat iedereen naar analoge tv kijkt... waar er heel veel zware regels op één sector drukten, namelijk op de kabelsector... En uh, ze, ze, ze gaat heel goed mee met de veranderingen die op dit moment plaatsvinden in het, uh, het televisie kijken. Uh, en ja, ik ben er niet, niet negatief over. De verandering is dat steeds minder mensen nog uh, uh, analoog kijken, ouderwets ja. kijken... en steeds meer mensen digitaal tv Precies. kijken. Precies. digitaal is de standaard geworden uh, voor al driekwart van de televisiekijkers. Dat is heel belangrijk, denk ik. En er is ook heel veel concurrentie tussen aanbieders. Je kunt op heel veel verschillende manieren tv kijken. Uh, ook andere manieren dan via de kabel. En dat doen ook veel mensen. En Dus als je kijkt wat er echt is veranderd, is dat mensen enorm veel keuze hebben gekregen. Want er is een hele grote berg digitale kanalen beschikbaar... Eh, mensen kijken programma's en films op aanvraag, gewoon vanuit de luie stoel of vanuit de bank met de afstandsbediening. En als je kijkt, dat is heel populair. Want dit jaar is er in onze sector alleen al kijken eh, mensen naar 100 miljoen programma's op die manier. Dat is echt heel veel. Maar hoeveel zenders zitten er nu bij de meeste aanbieders eh, in het standaardpakket? Ja, de standaard, ja, dat wisselt een beetje. Maar eh, in ieder geval tientallen, vele tientallen. En de keuze die consumenten hebben is uit, uit 150, 200 kanalen. Ja, maar daar zit er nou precies de knijp. De meeste aanbieders willen graag extra pakketten bieden. Nou, wat je ziet is dat, dat de meeste aanbieders... vrij grote digitale standaardpakketten hebben. Dus daar, daar is geen probleem mee. En, en ja, uh, uh, so, sommige aanbieders willen verdienen. En dat komt ook omdat de, de partijen die die content maken, die, die die zenders maken, die willen ook weer wat verdienen. Zo werkt het nu eenmaal. Ja, dus die, die berekenen dat door aan de kabelmaatschappijen. De kabelmaatschappijen leggen daar een marge op en berekenen het ja. door aan de klant. Dus met andere ja. woorden, het is het belang van de aanbieders om een zo klein mogelijk basispakket te hebben. Nou ja, de, de, de, wat je nu ziet, de trend die we nu zien... is dat er eigenlijk best grote basispakketten zijn. Dus ik zou me daar niet zorgen over maken. En uh, wat, wat, wat heel belangrijk is, is denk ik is dat we op dit moment heel veel concurrentie hebben tussen aanbieders. Dus uh, dat drijft innovatie op en dat, dat let heel goed op de prijzen en op de aanbiedingen die, die de aanbieders hebben. En als een aanbieder uh, naar, de naar de mening van de consument te weinig zenders in het basispakket zou hebben... Nou, dan kunnen ze gewoon ergens anders heen gaan. Dus dat, dat, dat legt echt wel een rem op haar gedrag van aanbieders en ik zou me daar dus geen zorgen over maken en het is eigenlijk nog veel mooier want door die concurrentie die er is krijg je heel veel innovatie, heel veel vernieuwing, uh, heel ja. veel nieuwe manieren van tv kijken, heel veel extra aanbod, dus dat is eigenlijk gaat het gewoon de goede kant op. U bent van de kabelbedrijven. KPN Digitenne. Dat, ja. dat gaat niet via de kabel, maar via de lucht. Die hoeven er maar 25 standaard aan te bieden. Wat vindt u daarvan? Ja, nou ja dat, dat kan ik wel begrijpen. Want het is een technische uh, onvolkomenheid, denk ik, bij Digitenne. Dus zij kunnen gewoon niet meer kanalen aanbieden dan 25. Dus want... ja, dan kan je er ook moeilijk 30 verplichten. Hè? Dat, dat heeft met bandbreedte niet. te maken. Ja. Er past niet meer door de lucht, zeg maar. Daar heeft de overheid ook nog gezegd, uh, dat is trouwens nu ook al zo als het om het analoge pakket gaat... zeven belangrijke uh, uh, publieke kanalen ja. moeten doorgegeven worden. Nederland 1, 2, 3, twee Vlaamse zenders, een regionale zender en een lokale publieke zender. Ja. Is dat uh, redelijk? Ja, dat vind ik ook niet onredelijk. Ja, daar heb ik geen problemen mee. Het is denk ik belangrijk dat, dat de minister zegt van nou, tot nu toe hebben we een systeem van programmaraden. Nou, ze, ze constateert dat dat systeem niet goed functioneert. Nou, dat, dat hebben we ook al een tijdje geconstateerd. Wat is het probleem met die programmaraden? Nou, eigenlijk zijn de programmaraden uh, uh, niet representatief. Daar, daar komt het eigenlijk het belangrijkste op neer, denk ik. Ze zijn niet representatief. Um, maar leg je even uh, uit waarom niet? Nou, omdat zij heel moeilijk uh, zicht hebben op wat die kijker wil. En bovendien gaat het alleen maar over de analoge pakketten. Maar mag, mag uh, sorry, die, die ja? programmaraden, zijn die gekaapt door kleine minderheden? Italianen, uh, uh, nou ja, goed, je kunt nog meer van die minderheden. Nou, dat, dat weet ik niet. Dat kan je zo in zijn algemeenheid niet zeggen. Ik denk dat programmaraden zijn opgericht in een tijd dat er eigenlijk nog geen keuze was voor consumenten. En dat er alleen maar analoge kabeltelevisie uh, uh, was. Maar waarom zijn ze niet representatief dan? Nou, omdat het systeem van programmaraden is gewoon geen goed systeem. Uh, uh, mensen uh, werven hun, hun programmaraadsleden via krantjes, er komt af en toe iemand kijken, soms ook niet. Uh, en eigenlijk vinden, dat ik <coughs> ik geef ook presentaties voor programmaraden soms. En ja, wat ik de laatste tijd merk is dat zij eigenlijk ook van zichzelf vinden dat ze overbodig aan het worden zijn. Dus omdat... Ik denk dat dat ook geen, geen groot nieuws is. Belang, nou ja, omdat belangengroepen dus blijkbaar die, uh, die, die, die, die uh, programmaraden kapen. Ik weet niet, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Uh, wat ik wel zie is dat, dat, uh, dat, dat concurrentie en de, de manier waarop bedrijven hun uh, pakketten samenstellen voor de klanten... dat dat in ieder geval representatief is voor wat de klant graag wil. Goed, links of rechtsom, u bent het eens met de minister, want de minister gaat de programmaraden uh, opheffen. Ja. Uh, dus gaan de uh, kabelaars dat zelf bepalen uh, met een paar uh, randvoorwaarden. Zo gaat het worden. Met ja, aardig wat randvoorwaarden en vooral veel concurrentie. Ik denk dat, dat, dat mag niet worden uitgevlakt hoe belangrijk dat is voor de, voor, de, voor de markt. Rob van Nes, directeur van NL Kabel, de vereniging van kabelbedrijven. Dank u wel. Graag gedaan. Zometeen na het nieuws van half 1 gaan wij in ons mediaforum... met Marianne Zwageman en Joey Albrecht praten over het medianieuws. Um, waaronder de, het drieluik over Geert Wilders. Dat zometeen. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Dorot Megens. Radio 1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 Aanleiding voor het onderzoek zijn verklaringen van twee klokkenluiders die anoniem willen blijven. Verklaringen zijn in de bezit van Nieuwsuur en dat programma besteedt er vanavond aandacht aan. De burgemeester van Hoogeveen heeft de Horekaanse gemeente gewaarschuwd voor intimidatie door de motorclub Satudara. Hij waarschuwt voor zogenoemde protectie die Satudara tegen betaling zou kunnen aanbieden. En Rusland heeft een paar duizend extra politieagenten en militairen naar Moskou gestuurd. in reactie op de betogingen van gisteren. Gisteren gingen in Moskou en Sint-Petersburg duizenden mensen de straat op. om te protesteren tegen fraude bij de parlementsverkiezingen van zondag. Honderden mensen werden opgepakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment zijn er veel buien actief. en de meeste daarvan vinden we in het noorden van het land. Bij de buien kan ze op korrelhagel of natte sneeuw. Later in de middag zullen de buien wel wat in aantal en activiteit afnemen. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt en regenachtig... met in het oosten eerst nog kans op natte sneeuw. De temperatuur daalt naar 2 graden in het oosten en 6 aan zee. Morgen klaart het in de loop van de dag op. De wind trekt fors aan en aan de westkust kan het even stormen. Daarnaast is er kans op zware windstoten. Al met al een onstuimige dag met temperaturen van gemiddelde graad of 7. Ook op vrijdag krijgen we een flinke veeg uit de pan. En in het weekend lijkt het weer wat tot rust te komen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag als gasten Marianne Zwageman, medeoprichter van Pound en directeur van een communicatiebureau. En Joël Albrecht, journalist en artistiek directeur van De Bali. Beide welkom. Dankjewel. Ja, we even beginnen met Nieuwsuur en de NMA? Uh, dat is een mooie primeur, toch? Als programma dat je achterhaalt dat het zo zit en dat je de verklaringen te pakken krijgt. Ja. Fantastisch. Ja, ja, heel mooi gedaan. Ja. Ja. Ja. Mooi ook uh, dat je daar, wel grappig dat je daar dan weer een parlementariër voor nodig hebt. Uh, maar, uh, maar uitstekend, uh, dat die samenwerking is natuurlijk ook uitstekend. Ja, ja. dit is het, het tegellichten waar het vak voor bedoeld is Marianne. Ja, absoluut. Absoluut. En vooral de dingen die iedereen eigenlijk wel weet, maar ze dan toch boven water weten te krijgen, dat is natuurlijk wel spannend. Ja, ja want weten is één, bewijs is twee. Ja, precies. Laten ja. ja. ja. we meteen doorgaan met een andere uh, zaak van groot maatschappelijk uh, belang: de Sinterklaas-uitzending van Sesamstraat. Hebben jullie die gemist? Ja, ik enorm. Ja. Ik vind het schande ook. Het cultuurgoed in Nederland, daar is de publieke omroep voor opgericht. En, en dat, dat mag nooit wijken, ten koste van niets. Ik hoor geen sarcasme of ironie. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik vind, ik vind, vind het, is, ook, is ook bijna het enige geloof dat ik aanhang... naast Broer Springsteen en de twee mensen waar ik in geloof. En dat, dat mag nooit wijken. En helemaal niet voor iets wat gewoon op ieder ander net... Uh, ook had plaats was kunnen vinden. Ik, ik heb het hier je ook in jezelf geloofd, toch? Nou, niet zo heel erg als je het Maar even afgezien daarvan, nee, ik ben het helemaal niet met je eens. Want uh, uh, uh, ja, Sesam staat absoluut cultuurgoed en Sinterklaas al helemaal en zo. En ik heb ook zelf kleine kinderen. En de, de samenvatting van uh, diertje Blok van het Sinterklaasjournaal... is heel belangrijk bij ons in het gezin. Maar uh, ja, nieuwsvoorziening is de andere pijler van de publiek. Cultuurgoed is de ene en nieuwsvoorziening is de andere. Dus als de inschatting is dat dit in een... Een enorme economische crisis van heel erg groot belang is dat deze nieuwsverziening doorgaat omdat het live is. Ja, dan kan je even afvragen of Wouter Bos nou echt iets te melden had. Maar op zich vind ik die afweging, ja, er moet wel eens wat kunnen wijken voor het feit dat er in het parlement belangrijke dingen besproken worden die iedere burger aangaan. Ja, maar je hebt twee andere netten ook nog, waar je naartoe had gekund. En bovendien, het wordt de hele dag op internet live uitgezonden. Dus gewoon een verkeerde keuze gemaakt. Ja, dat, dat begint zo langs natuurlijk ook steeds belangrijker worden. Hè, dat, dat uitzenden via internet. Je, bedoel, het, ja. het, een open publiek kanaal is belangrijk, zonder meer. Uh, maar de meeste mensen hangen aan de breedband tegenwoordig. Nou, ja. dat is wel waar. Bij dit item kan je je afvragen, uh, zeg maar als de minister-president spreekt... wordt het misschien weer anders, hè? als er een noodverordening ver is of weet ja. ik veel wat. Bij dit item kan je inderdaad zeggen, de meeste mensen die dit willen weten... zijn volwassen, kunnen zelf even op het internet kijken. En die kindertjes kunnen dat niet. Dus ja. in die zin, nou ja. Verkeerde maar, keuze. Maar. Ja. Ik, ik, ik voel een compromis. We gaan het <laughs> hebben over de, de, de, het de eerste deel van het Drieluik... Uh, uh, over het proces Wilders. Gisteren is het uitgezonden. Op ons verzoek uh, hebben jullie gekeken. Maar misschien hadden jullie dat ook zonder dat wel gedaan. Laat we even een klein fragmentje horen van uh, de uitzending van gisteren. Human maakt de komende weken een reconstructie. Aan de hand van tientallen vertrouwelijke gesprekken. En interviews met vrijwel alle direct betrokkenen. Tom Schalke. Hij spreekt voor het eerst op televisie openhartig. Over zijn rol in het proces. Ik heb 2,5 jaar mond gehouden. Ik ben gelet op uh, de wijze waarop. Uh, mijn rol in dit uh, proces, uh, in de media met name, is behandeld. Vind ik dat ik het recht heb om ook mijn kant van het verhaal te vertellen. Dit, dit is natuurlijk de groot, een van de grootste godspers uit de uitzending. Is dit fragment natuurlijk. Ik heb Schalken niet anders dan niet zijn mond uh, zien houden. Dus waar heeft die man het over? Maar goed... Niet even terzijde. Ja, werd, dat, dat werd dan net even iets te vet ingekopt. <laughs> voor, voor het eerst praat hij uh, ja. een van. Ja. Maar dat was helemaal niet zo. Die man had, is zijn heel boek en weet ik wat allemaal verschenen verscheen. Ja. Ik bedoel, uh, jongen, jongens. Verscheen. Wat moeite heeft om zijn mond te houden is een ja. om schoken. Ja. Ja, goed. Nou, afijn, even los daarvan. Joh, uh, een prachtig programma, denk ik, hè, al met al. Fantastisch. Dit is nou echt, uh, vind ik, ja, ik heb er uh, uh, gesmolten van. Ik heb het heel uitzending bekeken. Ik vind, uh, en dit is toch waar de, waar de publieke omroep voor is. Uh, dit is journalistiek. En uh, ja, goed dat ze doen. Marianne, Sloot TV. Mooie Slo TV. Ja, Slow TV inderdaad. En, en uh, ik, ik merk dan aan mezelf dat ik toch minder geïnteresseerd ben... in de achteruitkijkspiegel en meer in de vooruitkijkspiegel. Dus wat mij toch het meest intrigeert is hoe Wilders er zelf uh, op heeft gereageerd... of eigenlijk zelfs niet op heeft gereageerd. Uh, en ja, dan, dan gaan er weer allerlei complottheorieën in mijn hoofd... Van wat zit daar dan weer achter. Dus dat vind ik eigenlijk nog interessanter dan het terugkijken. Maar wat dan het je Nou, Wilder staat natuurlijk wel onbekend dat hij uh, om, om, de, om de kleinste dingen... echt over zichzelf heen springt uh, in het reageren daarop. Ook in de krachttermen die hij gebruikt. En hier had hij een zo diplomatieke tweet aan uh, gewijd. Uh, aan het hele afluisteren gebeuren. Uh, ja, dat intrigeert me wel. Hij, hij Tegelijkertijd was... is, het, is het liegen en bedriegen van Wilders... wordt ook blootgelegd. Hè. Wilders ja. heeft steeds geroepen dat, dat, dat, dat, dat, dat hij zelf niet van plan was... om die uh, ja. koran te verscheuren. Terwijl uit alle stukken blijkt, uh, blijkt het tegendeel. Ja, nou ja, misschien zit dat er dus wel achter. Hè? Dat hij ook helemaal niet meer aan die periode herinnerd wil worden. Want je hoort hem er natuurlijk ook eigenlijk ja, nooit meer zo over. Als hoog, je he? dit terugziet, dan heeft hij zich... Ik was wel geneigd hem te geloven in het parlement. want hij zo authentiek boos werd toen op de regering. Hij, hij schold ze echt uit. Ja. En ik had het idee van, ja, misschien hebben ze hem echt wel genept. Hè? En dat is hier toch wel volgens mij wel rechtgezet. Uh, nee, ze hebben hem wat dat betreft niet genept. Ze hebben hem wel geïntimideerd. En dat vond ik weer goed aan die uitzending. Die uitzending was zeer kritisch ten opzichte van de rol van de regering. En toch ook zeer kritisch ten opzichte van de rol van Wilders. En dat vond ik evenwichtig. Er bleven wel een hele hoop vragen liggen, vind ja. ik. Welke ja. vragen bleven liggen? Nou ja, de vraag blijft bijvoorbeeld liggen... kan het parlement... Uh, zomaar, uh, kan er in het parlement zomaar geroepen worden... door een fractievoorzitter... dat de regering liegt en belazert... zonder dat het parlement dat tot de bodem toe uitgezocht wil hebben. Ja, maar hebben. hier zag je het spel ook. En dat blijft dan toch maar mooi liggen. Maar je ja, zag het spel, stuk. Marianne, ja. toch ook in dit, in dit specifieke geval. Want hij wilde in de tweede bijeenkomst... dat er geen, geen notities gemaakt werden, geen gespreksnotities gemaakt werden. Ja, dus ja. Uh, er was geen gespreksverslag. En dan kan je van alles beweren in de afloop. Ja, maar dat, je ziet inderdaad nu dat de journalistiek... nu die rol dan op zich neemt om uit te zoeken hoe het zit. Terwijl uh, dit, dit moet... Het, uh, dit moet Tweede Kamer zelf uit willen zoeken hoe dit zit. Ja, het parlement is het hoogste instantie in het land natuurlijk. En als die uh, daar niet helder over zijn, naar hun verhouding tot de regering, dat vind ik heel erg opvallend dat dat toen is blijven liggen. Uh, en Femke Halsema uh, die. Maar wat bedoel je? Het parlement had eigenlijk dit uit moeten zoeken toen. Ja, de vraag toen geloof in ja, een soort kabinet. Want anders had er een regering naar huis gestuurd moeten worden. En ja. zo niet, dan was er een fractievoorzitter die daar in het parlement onterecht een regering uitmaakt voor leugenaars. En allebei is tamelijk erg, vind ik. Ja, dat dus, is een standpunt. Ja. Um, uh, um, en, het, en wat het andere wat ik heel interessant aan die huile uitzending vind... en dat weten we natuurlijk wel, maar dat is hoe vanzelfsprekend mensen aan de macht in Nederland het vinden... dat ze uh, anderen wel eens even rondkoeieneren. Ja. En dat er dan Hirs in alle stelligheid zegt... daar werd niet geïntimideerd. Nou, wacht eens even, zeg. Als je de twee van de machtigste ministers in het land je bijroepen... en daar zit ook nog eens een keer de hoofdterrorismebestrijding bij... Die en, en die moest hè? daar verschijnen. Ja. Dat is pure intimidatie. En dan kan, kan Hirs bij hoog en belaag beweren... misschien gelooft hij het zelf ook nog, maar dat is alleen maar ernstiger... dat dat geen intimidatie is. Ja, maar daar dat... zie je maar aan hoe vastgeroest de Nederlandse elite zit in het idee van ja. Ja, wat het, wij doen het, is wel het, gedaan. Het is intimiderend. Ik weet ja, of... precies, en, het is, maar... precies, het ja. is int intimiderend, maar dat ja. moet je je rekenschap van geven... dat je bekleed bent met de macht van de staat als minister van Justitie. Je ja. bent niet meneer Heersbalin, je bent de, de, de, de, de chef van de, van de justitie. Van ja. de, en, de, en de staat draagt het zwaard in Nederland. Ja. En, en dat is hartstikke intimiderend natuurlijk. Het idee dat je denk, ja. kan denken dat het niet zo is. Nou, het, het legt ook wel bloot hoe broos eigenlijk dat systeem is. Hè? Dat als zo'n zo uh, uh, uh, uh, coördinator van terrorisme... Bestaat, niet zijn rug recht houdt en, en dus wel gaat uh, afluisteren, of de IVD wel gaat afluisteren. Het hangt eigenlijk uiteindelijk dan toch maar af van wat één persoon gaat. Van een, enkeling, ja. Doe, van een enkeling. En ja. we denken wel, zo ja. naïef zijn we nog steeds in Nederland, dat we alles goed geborgd hebben in systemen en regels. Maar dat is dus gewoon helemaal niet zo. Het hangt dus toch van één enkeling af, ja, eh, wat er wel of niet gebeurt. Guus die ja. heeft de rug rugrecht. Ja, nou, want, want, goed, die is natuurlijk de hoofdrol spelen ja. nu een beetje in, dit, in deze hele uitzending. Nou ja, het de ook... staatsrechtelijke rug ook recht. Ja. Namelijk dat ze niet wilde vertellen wat er in de ministerraad besproken is. Dat ja. is ook, uh, dat is ook ja. verankerd in het Nederlands recht. Ja. Is dat ook niet eigenlijk iets waar, waar je toch zolang eens even twijfels over moet hebben met z'n allen? Want je ziet dat het ertoe doet, het doet ertoe wat er in de ministerraad gezegd wordt. Ja, dus we moeten Wikileaks eigenlijk institutionaliseren of zo. Gewoon de webcam. Nou ja, maar ja. misschien nog wel de staatsrechtelijke vraag... Of, of het niet gewoon openbaar moet worden. Al is het na een bepaalde periode, wat in de ministerraad gezegd is. Het wordt is. ook openbaar, maar na een hele lange periode. Ja, na jaar, lang. ja. Um, uh, ja ik vind dat je daar niet over één nacht ijs moet gaan. Want um, uh, het lijkt nu heel erg van belang. Misschien is het dat overigens niet. Het is nog niet gezegd dat het, he, dat het van belang is, want we weten het niet. Maar uh, het is wel van belang dat echte afwegingen van belangen tussen groepen... die soms keihard kan gaan... Uh, ook in stilte kan gebeuren. Maar waarom? Uh, het is een democratisch proces. Het is een democratisch gekozen kabinet. Daar vinden democratische processen plaats. En hoe erg is het dan dat Omdat je ziet dat je er discussie over is? Als je daar een webcam binnenlaat in de Trevenzaal, bijvoorbeeld... Uh, dan worden de afspraken in de gang van de Trevenzaal gemaakt. Ja. Dus, uh, dus het licht duwt uh, dan afspraken weer de duisternis in... waar je me kan afvragen of dat voor het democratisch proces beter is. Marianne? Nou, plus je hebt natuurlijk al... Met met, met, met, met het uh, wobben van, uh, van allerlei uh, documenten en zo... zijn er wel wat tools. Maar dat was wel het onbevredigende gevoel... dat ik overhield naar die aflevering van gisteren. De, de hoofdrolspelers die zitten natuurlijk gewoon nog altijd op... misschien niet precies dezelfde plek... maar spelen nog altijd mee. En, en daardoor krijg je, hou je toch het gevoel... van dat je nog niet alles weet. En dat ook... Ter Horst werd nu heel belangrijk... natuurlijk in dit hele verhaal, omdat zij dan toch wel iets zegt... ook al zegt ze dan niet alles. Maar daardoor wordt het ook wel weer heel erg haar verhaal. Ja. En dat verhaal van ja. Vogelaar, dat klopte in details alweer niet. Uh, liep al niet helemaal in Met dat van Terhorst. Dus dan denk je, ja, hoe zit het, het nou eigenlijk echt? En daar kom je toch niet het achter. Wel, en ja. dan zou misschien die, die periode van, uh, van 15 jaar, die zou misschien wel veel korter moeten zijn. Dat je inderdaad zegt van uh, zodra zo'n kabinet een jaar uh, weg is of zo. Um, ja, dat je dan, ja, dat je dan wel alles weet. Overigens die... zou ik het even willen hebben over een mevrouw die in tranen uitgebarst is in Italië. En hoe zou ik aan die over gaan komen? Ja. Het <laughs> nieuwe kabinet presenteerde zijn ja, ja, plannen. En, en, en Jurie, wat dacht je toen je de minister daar uh, zag huilen? In Italië. Ja. Nou ja, ik dacht dat is heel erg slecht nieuws voor ons. Als ze in Italië de regering gaat huilen bij 25 miljard bezuinigingen. Um, als zij denken dat dat veel is, dat is natuurlijk peanuts. Ik bedoel, ze hebben daar een probleem van 1900 miljard. Qua herfinanciering dat de volgende was tijd. Um, 25 miljard, Nederland doet 18 miljard, he, de regering Rutte. Dus ik bedoel, dat 25 miljard is echt helemaal... Italië is veel groter dan Nederland, heeft een veel groter probleem. Dus um, als ze nu al beginnen te huilen, dan maak je borstparnant. We dachten, ha, Berlusconi is weg, nu kunnen zij wat gaan doen. Nou, maar uh, uh, mevrouw, uh, kunt u even professioneel blijven. 25 miljard is echt niks hoor in Italië. Huildbabies horen in de zeehondenopvang, toch? Ja, ik vind het altijd heel tragisch, huilende vrouwen op dat soort posities. Dat, uh, de, de, de, ik vind altijd, hebben al dat we in Nederland al zo'n last van Agnes Jong. Gerius, heb ik het toch even gezegd? Um, Rob, en weer last was van? Hoezo? Uh... Nou, en nu weer een huilende mevrouw in, uh, in Italië. Nee, wacht even. Waarom hebben we last uh, van Agnes Jongerius? Nou, ik ben, ik ben heel erg blij dat ze eindelijk weg is. En oh, ik hoop dat, dat gisteren is, in dat Paul Witteman haar laatste media-optreden was. Want het, het, het beeld wat er weer neer wordt gezet... van vrouwen aan de macht, daar word ik altijd zo heel erg droevig van. Maar geen niet en, huilen? Vrouwen moeten niet huilen, nee. Nee, en, en dat voorbeeld wat hier voor zat van, van, van, van Hanja Maywege... Ja, die, die heeft dan nog emotie achteraf bij iets wat ook best wel tragisch was... maar in een soort van machteloze huilbui terechtkomen. Gewoon omdat je je werkt moet doen. Ja, dat, dat is natuurlijk heel slecht en dat zet weer zo'n beeld neer van ook... vrouwen zijn altijd half overspannen het is ook en en slecht economisch nieuws. Ik bedoel als als als dit een regering is die denkt dat dit heftig is. in ja. Italië nou dan de, de ze krijgen nog heel wat anders. Nou ja, en bovendien je moet vertrouwen hebben in de mensen die het op moeten lossen en dat het allemaal moeilijk is, dat snappen we wel, maar daar moeten juist dit soort mensen vertrouwen uitstralen dat het goed komt en niet en niet zelf mee gaan huilen. Ja. Goed, de vraag is wat we straks allemaal nog meer te zien gaan krijgen op dat vlak. Want de Italianen die, die hebben nogal wat te doen met z'n allen daar. Goed, ja. dank jullie zeer. Wel mooi dat Monty van zijn salaris afziet. Dat is dan wel weer goed nieuws, vind ik. En, en bijzonder eigenlijk ook wel. Hè? Ja. Ja, nou, ik vind het bijzonder. Die man is, uh, is professor geweest zijn hele leven. Hij heeft ook nog een tijdje lang, is die Euro hij eurocommissaris geweest, heeft hij goed verdiend. Maar die man is niet rijk. In tegenstelling tot Berlusconi, die een van de rijkste mensen ter wereld was. En hij ziet gewoon even van zijn hele salaris af. Hij doet twee ministeries. Hè. Hij is premier en hij is minister van Financiën. Maar dus... wat is Monty van Huis uit? professor aan de Bocconi-universiteit in, uh, in Milaan. En hij, uh, hij is, uh, is eurocommissaris geweest. en Hij is van alles geweest, maar ik bedoel, hij zal echt niet uh, omkomen van de honger. Helemaal niet. Maar, maar, hij, is niet, hij, jobs maar hij is niet rijk. En, dus, en hij ziet er toch maar even vanaf. Zwaar... Ik vind dat toch bijzonder. Maar ja. maakt dat enige indruk in dat land? Hè? Dat vraag je, je altijd weer af. Nou, het helpt vooral natuurlijk niet. Hè? Op de bedragen waar we het net over had. Nee, nee, ja, nee, nee dat is, is, nou, is wel een mooi symbool, ja. toch? Ja. Ja. Maar symbolisch, ik denk dat ja. ik denk, Italianen zijn wel gevoelig zijn voor, uh, voor zulke soort dingen, ja, denk ik. Tot slot, de KLM is ook een beetje media. Is bezig met een pilot waarbij je tijdens het inchecken... kunt kijken wie er nog meer in de toestel komt. Het is een uh, soort foursquare, maar dan nog een stuk verdergaand. Als je, op je opgeeft welke sociale media jij, uh, uh, jij volgt... dan kunnen anderen besluiten om wel of niet naast je te gaan zitten. Ja. Is dat wat? Ah, ik vind het een heel goed idee. Want ik, ik ga denk ik ook weer met, de, met, die, met die blauwe vliegtuigen dan vliegen. Want dan heb ik voort een hele rij voor mezelf. Het lijkt me heerlijk. Mensen willen niet naast je. Nee. Want jij vult gewoon in haat, haat, haat. <laughs> ja. Hobbies, haat. Ja. Zet mij maar daarvoor in waar er veel plek is. Ja. Ja. Ja. Nee, ik vind het een idioot idee. Als het, joh, joh, ik meld me meteen af bij deze luchtvaartmaatschappij. Als dat ook maar enigszins verplicht wordt. Het idee dat je dan iemand naast je krijgt. Die van tevoren jou even gegoogeld heeft. En, en dan uh, zegt, goh leuk was je vorig jaar in Griekenland. Of zo, ik moet er niet aan denken. Ja, maar echt. verplicht wordt het toch niet? Ik vind het juist heerlijk. Het is voor mensen zoals ik, die uh, sociaal gehandicapt zijn, die eigenlijk zonder sociale media überhaupt helemaal niets kunnen in het uh, ontmoeten van mensen en ooit nog een gesprek aangaan, is het fantastisch. Ik, ik zou als eerste me aanmelden. Oh, je, tot ja. nu toe gaat het ja. vrij het, goed, Het, het, het, het aanlokkelijke van, van een vanzelf. vliegtuig waar je echt... Van, een vliegtuig zelf is al een soort vakantie, dat je namelijk he, die slurf doorloopt, een paar blaadjes gekocht hebt die je anders niet kan lezen, lekker anoniem achter je krant en kan korkoenen. duiken. Nou, Oh man, wat vind ik dat heerlijk een vlucht, vlucht naar de andere kant van de wereld. Heerlijk. Fantastisch, weet je. Plekken, lekker filmpje kijken. Niet gestoord, blijken, niet gestoord worden door die eikels achter je of naast je. Ja, maar dan zoek je toch gewoon een Japanner uit waar je naast gaat zitten. Ja, Ik zeg neem het maar voorzelf geldt Japaner met ja. omvang van, van, van dat Shima. Small Japanner. <laughs> <laughs> <laughs> Japaner. Albrecht, journalist Marianne Zwageman. Hartelijk dank dat jullie hier te gast waren in ons mediaforum. Graag gedaan. We gaan naar de krijgen van Wendy Graffitz. Black and White, America heet het liedje. is een nieuwskwest Van lunch gaan we op zoek naar de nieuwskenner van deze week, Nabil Yassine. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben je een liefhebber van Lenny Kravitz? Nee, helemaal niet. Wat is jouw muziek? Ja, het is meer uh, Algerijnse rij. Oh, oké. Okay. Rijmuziek. Ja, rijmuziek. Kent u het? Ja, nou ja, kennen, kennen. Ik ben niet een groot kenner van de rijmuziek. Oh, okay. Maar ik weet wel over oh, okay. ja, oh, wat over het Ja, Ja, wat leuk zeg. Ja. Ja. Um, en zulke en, dus, dus artiesten komen ook met enige regelmatig naar Nederland, hè? Ja, ja. Regelmatig, Ja, ja. Ja, dus ik kwam veel? mezelf eens een keer langs op de Radio 1. Het uh, ja. verbaast me. Nou ja, waar, waarom niet? We, zijn, we, we hebben een brede smaak. Ja, op okay. de Radio 1 wordt ook niet zo heel veel muziek geloven. Nee, oké. Okay. We gaan met jou het nieuws van, van deze periode doornemen. Uh, jij bent onze deelnemer van vandaag. Maandag gisteren uh, zijn er 45 punten gescoord. Wat, dank je, wat denk je dan? te doen zijn. te doen zijn. Ja. Ik ga je een aantal vragen stellen en dan gaan we jouw nieuwsfactor vaststellen. Ik zou zeggen, nou veel succes. Nee, dank je wel. De nationale nieuwsquiz. De Europese schuldencrisis moet snel worden opgelost. Ook in landen als Nederland. Inhoudelijk ga ik nooit in op uitspraken van rating agencies. De beoordelaar maakt zich zorgen dat er weinig vooruitgang wordt geboekt. bij het vinden van een politieke oplossing voor de eurocrisis. Dit nieuws maakt duidelijk dat deze Europese schuldencrisis alle eurolanden zou kunnen raken. Naast Nederland gaat het om Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk en Finland. 15 landen, waaronder Nederland, werden gisteren gewaarschuwd... dat hun kredietstatus wel eens zou kunnen worden verlaagd. Het zijn nu nog de landen die als betrouwbaar en kredietwaardig te boek staan. Een verlaging van de kredietstatus is ongunstig voor een land. Het, geldt in de regel, het leidt in de regel tot een hogere rente op staatsleningen. Mijn vraag aan jou is, Nederland zou de huidige status dus kunnen verliezen... Maar welke status is dat? Triple A. Triple A, yes. Drie A'tjes, dat is zo. Dat betekent dat een land of een instelling een hoge kredietwaardigheid heet. Uh, D-status, dat is... Uh, dan, uh, dan gaat het helemaal nergens meer op. <laughs> de tweede vraag is, hoe heet de kredietbeoordelaar die een waarschuwing heeft afgegeven? S&P, Standard Poor's. Standard Poor's, helemaal goed. Tot en met de comma S eraan toe. Ja. Ja, de, ze zijn vooral bekend van de S&P 500. Een koersindex met voor ja. Amerikaanse bedrijven. Zit je een beetje stevig in economisch nieuws? Ja, ik heb een tijd gevolgd met de vorige crisis. Oké, okay, maar, maar gelukkig maar. Ja. De derde vraag. De huidige economische crisis heeft al heel wat banken geraakt. Welke bank werd in oktober 2008 gesplitst en grotendeels overgenomen door de Nederlandse staat? Uh, Fortis. Ja. Helemaal goed. Ik zou twijfelen. Ja, een Belgisch-Nederlandse bankenverzekeraar. dat ook weer door Standard Poor's. Ja. afgewaardeerde kredietstatus had. Toen grepen de Nederlandse en de Belgische overheid in. splitste Fortis. En voor ieder hebben ze voor miljarden. onderdelen van de bank gekocht. Ik laat je een fragmentje horen. En de vraag is: wie is hier aan het woord? Als je in één keer. met een bijna oversized <lacht> aanpak komt. dat je bereid bent om werkelijk alles te doen om het probleem beheersbaar te maken, dat het zo ja. ook gaat werken. Jo, zeg het maar. <laughs> Bouter Bos. Ja, het is zo'n herkenbare stem. Dat was de makkelijke. Ja, dat was de makkelijke, precies. De oud-minister van Financiën heeft gisteren getuigd... voor de commissie over de politieke besluitvorming. Ja. De beste remedietouwens, volgens Bos... was het bieden van grootschalig financiële garanties... tijdig, uh, stevig ingrijpen om uh, twijfel te laten verdampen. De vijfde vraag. Vier punten overigens, dus je bent hartstikke goed bezig. De vijfde vraag. Vandaag getuigt een andere vicepremier premier voor de commissie. De vraag is, wie is die vicepremier? premier uh, Vragen? Nee. Nee, nee, nee. Dat is vice-premier? André Rauwvoet was dat. Okay. Van de ChristenUnie. Was in hetzelfde <laughs> kabinet was ja. hij uh, vicepremier. De uh, vijfde, uh, de zesde vraag. Um, je krijgt uh, hints over een persoon door het nieuws... En de vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als je het weet, dan moet je stop zeggen, zeggen en dan wil ik een antwoord horen. 4, Ik weet niet altijd de juiste woorden te vinden. 3. Mijn land nam een record van Irak over. Stop. Elio Di Rupo. Nou, wat goed. Wat ontzettend goed van je. Ja, ik, het, het, en, en de eerste was, ik weet niet altijd de juiste ja, dat woorden. Dat Vlaams, toch? Of, uh, ja, wat goed, dat joh. Die hier ja, nou, nou, dat kan. vind ik ook knap van je. <lacht> het, is, het is een... Van een waal van Italiaanse komaf. Nee. Nou, zijn Nederlands is niet zo goed. Nee. Uh, mijn land nam een record van Irak over. Dat gaat dan over de, de vorming van een kabinet. Hè? Volgende aanwijzing was... Uh, volgens critici ga ik met een obesitas re regering werken. En volgens de Vlaamse nationalistische oppositie... zijn er te veel posten gecreëerd. Uh, daar zocht het op. En nou goed. de laatste was ik word premier van, uh, van Italië. Ja. Um, we hebben jouw factor overigens uh, bijgesteld... want dit zou zeven betekenen... Na 8. En dat klopt, omdat jij namelijk gezegd hebt... dat Verhagen vandaag gehoord wordt. En dat stond uh, niet in mijn lijstje, maar je had wel gelijk. Oh, dit is ook goed redden. Die is bij deze okay. ook opgekeurd. Dank je wel. Dus jouw factor is uh, <laughs> nou ja, op het maximum uh, gezet van 8. We gaan zo Mooi. verder, de tweede ronde. Ja. Dank je Ja.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 De triple E-status van Nederland staat onder druk. We hebben het net over gehad. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft onder andere Nederland en Duitsland... gewaarschuwd dat ze de hoogste rating kunnen verliezen. Moeten we extra maatregelen nemen om het niet zover te laten komen... of moeten we de kredietbeoordelaars en hun dreigementen niet zo serieus nemen... en gewoon vasthouden aan onze eigen koers? De stelling waarop u kunt reageren is... Nederland moet er alles aan doen om de triple E-status te behouden. Met u daarmee eens of oneens sms'en naar 7070. /70. Dus 7070. /70, dat kost 50 cent... U kunt gratis bellen op 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stam.nl. Twitteren hashtag stampunt. Om half twee is te gast. Eh, Plasterk, Ronald Plastek van de Partij van de Arbeid Nederland... moet alles aan doen om de triple-E-status te behouden. Uh, ja, ik moet nu mezelf gaan corrigeren... want het is niet vragen die gehoord gaat worden. Maar we hadden gezegd vicepremier in plaats van oud-vicepremier... en dat is de reden geweest oh, waarom die ik. vragen ja. ons nog goed gekeurd hebben. Goed, nou... Acht dus, dat is links of rechts om, uh, Nabil, is dat uh, jouw uh, nieuwsfactor. De, we gaan nu 90 seconden lang zoveel mogelijk vragen op je afvuren. En, uh, nou ja, die twee scores gaan we vermenigvuldigen. Succes. Ja. De nationale nieuwsquiz. Welke oliemaatschappij overweegt een terugkeer naar Libië? Shell. Is goed. Volgens de GGD van welke provincie is de helft van haar inwoners te dik? Utrecht. Friesland. Welke oud-PSC voetbal de rest van het seizoen voor Vitesse? Rice. Rice is goed. Welke republikeinse presidentskandidaat is in opspraak geraakt... omdat hij voor 10.000 dollars computers liet vervangen bij zijn afscheid? Mitt Romney. Is goed. 4 miljoen Britse kinderen bezitten volgens onderzoek niet één exemplaar van wat? Geen idee. Pas. Een boek. Tegen welk land speelde Nederland vanochtend vroeg met 3-3 gelijk voor de Champions Trophy? Eh, uh, Nieuw-Zeeland? Is goed. Welke buma Stemra-bestuurder is teruggetreden nadat hij van corruptie Joachim beschot? Gerrit. Is goed. In een advertentiecampagne van het ministerie van Sociale Zaken... werd de Asperge-tiltsector vergeleken met wat? Geen idee. Pas. Moderne slaverij. Slavernij. Filmmaatschappij Sony werkt aan een remake van welke film van Paul Verhoeven? Pas. Starship Troopers. In een zeldzaam portret ontdekt van welke Britse schrijfster? Pas. Jane Austen, door een storing, waar waren de online diensten van welke bank gisteren niet bereikbaar? Ah, bien Is goed, de Sinterklaas, die op bezoek ging bij de Nederlandse expats in Cairo, Maakte zijn entree op wat voor dier? Camille. Is goed, het album 21 van welke zangeres is tot nu toe het verkochte album van de eeuw in het Verenigd Koninkrijk? Eh... Pas, pas. Adele. wie is door het Duitse blad Autosport uitgeroepen tot coureur van het jaar? Vettel. Is goed, welk land gaat akkoord met het verzoek van de Arabische Liga om waarnemers toe te laten? Serie? Is goed. Welke 70-jarige Amerikaanse zanger is door president Obama geëerd... met de zogenaamde Kennedy Center Honor? Pff, Springsteen, weet ik veel. <laughs> ja, die is nog geen 70. <laughs> Neil Diamond. Oké. Okay. Neil Diamond, ja. Ja. <laughs> ik hoorde jou een flink altijd keren twijfelen. Ja. Ik hoorde een vraagteken in je antwoord. En dan had je het toch goed. Ja, één was een gok. Van de kameel. <laughs> ja, nou ja, Ja, ja. <laughs> Maar je hebt je antenne zoals de goede kant op staan, blijkbaar. Ja. Ja, wat, wat, hoeveel punten denk je dat je hier gehaald hebt in deze ronde? Ik denk, denk tussen 7 en 10, goed dan? Ja, dat is een vrij, een vrij brede marge. 9. Nee, 9. Ja, okay. Dus dat betekent dat je in totaal op een eindscore van 72 uitkomt. Is dat goed? Dat is, uh, dat is heel behoorlijk, absoluut. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, en dan net die muziekvraag. Uh... Uh, het album 21, ja, dat wist je dan weer niet. Dat is weer geen Ja, Ik ben niet zo van de muziek eigenlijk. <laughs> ik zit niet echt in de muziek. Ja, ja. Nou, je hebt het hartstikke goed gedaan. Ik wil je hartelijk danken. Graag gedaan. Um, als jij met die 72 punten de, de hoofdste blijft van deze week... dan, uh, dan hebben we elkaar uh, vrijdag aan de telefoon. Nou, dat hoop ik dan. Ik hoop het ook. <laughs> dank, dank, wel. dank dat je hier was. Dank je wel. Nabil Yassine uit Venendaal was mijn gast. Als u zelf mee wilt doen, kijkt u even op onze site lunch.ncv.nl. Dan kunt u zien hoe dat allemaal moet. Het is niet moeilijk. Zometeen krijgt u het uitgebreide NOS-journaal te horen. Daarna gaan we het hebben in lunch onder andere over ambtenaren in Nederland. Want het ambtenarenbestand vergrijst. Dat zometeen.